9 uur. Katrin Straatman met het NOS-journaal. Omwonenden van Schiphol zijn naar de bestuursrechten gestapt... uit onvrede over de aanpak van geluidshinder. De Volkskrant schrijft dat op basis van gesprekken... tussen de inspectie en omwonenden. Daaruit blijkt dat de overlast van vertrekkende en aankomende vliegtuigen... door de inspectie alleen wordt gemonitord, maar dat er niet wordt opgetreden.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 Een aantal gemeenten komt met regels om te voorkomen dat in bepaalde wijken te veel Oost-Europese arbeidsmigranten gaan wonen. In onder meer Tiel en Zalbommel wordt door omwonenden geklaagd over geluidsoverlast, schrijft Trouw. Er is een groot tekort aan woonplekken voor arbeidsmigranten en daarom wonen ze soms met zeven of acht man in één huis. Onder meer Tiel wil een maximum van vier arbeidsmigranten per huis gaan instellen.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 Het is een hele drukke ochtendspits en het lijkt ook niet snel rustiger te worden. Nog altijd een lange file op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Beeldhoven en Huizen, 10 kilometer en ruim een half uur verdraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Op de A28 Zwolle-Utrecht tussen Strandhorst en Leus de 21 kilometer file. Daar is de verdraging anderhalf uur door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Utrecht kan het beste Arnhem volgen over de A50 en de A12. Op de A25 44 Amsterdam-Den Haag staat het vast tussen Voorhout en Wassenaar in totaal 11 kilometer en ruim een half uur verdraging. Op de N201 Zandvoort-Hoofddorp tussen Heemsteden en Krukjes 3 kilometer en een half uur verdraging. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Krommenie en Purmerend ook een half uur onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 er een meest in plaatsen begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. We beginnen terug naar 1986 met John Farnham en Your de Voice. Ja, dat brengt meteen bij de voice van Albert-Jan... ...die gaat vertellen wat er allemaal in dit uur gaat gebeuren, Albert-Jan. Nou ja, zoals uh, u inmiddels weet staat uh, SV Zandvoort met 1-0 achter tegen VEW in de uitwedstrijd. En tegen de klok van uh, kwart over drie gaan we weer schaken met John Lemmens ...voor het verslag van het einde van de eerste helft...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 We're just friends. So don't in de diverse hitparades, ook in onze eigen Europese hitlijst de Euro Breakdown, de single van Emery samen met Marshmallow, de single Friends. Ja, we gaan weer naar dat uh, o zo koude voetbalveld waar ik niet echt best gaat met de SV Salford Sean. Uh, nee, nee, we staan het even achter. En ik heb een tijdje te denken waar moet ik dit team nou mee vergelijken? En toen dacht ik, ja, dat is, zijn er raadsfracties van afgelopen jaar die niet met elkaar communiceren. Elkaar toen niet konden zien en dat gebeurt nu ook op het schelm. Ja, oké. Nou ja, vanmorgen klonken ze trouwens heel erg hetzelfde, een beetje hoor, de mensen uit de raad. Ja, ja, ja. Dat is het voorstel dat ik dan maar zeg. Oké, oké, oké. Nou, we hebben het vanmiddag lekker over het voetbal van S-Westel. Nou ja, lekker. Je zegt het gaat niet al te best. Nee, nee, het is geen leuke wedstrijd van beide kanten, niet hoor, moet ik zeggen. Het is niet dat we zeggen, godson voet, voetbal is slecht en anderen goed. Nee, het is natuurlijk, ik ben van overtuigd dat die temperatuur meestal, want het is op dat veld natuurlijk ijsig koud, want die wind. Kijk, wij hebben hier nog een dikke jas, en hut en een shalom. maar dat hebben die jongens niet, dus die, die hebben er echt last van. En, en ik denk dat je dan ja, toch wel het spel bent. Het was een heel rare kool, het is net een koek, maar ik het achter en toen werd het 1-0 voor 2 weken. Maar daarna is het wel echt voor ja, 60, 70 cent op het andere geweest. Maar die laatste paasfeest, die komt het dan weer niet door. Nou, dan gaan ze weer terug naar Onskal. En, uh, en dan, uh, ja, dan spoort het daar weer. En dan gaat het heel goed. Ja, John, is dat probleem, denk je, in de pauze op te lossen met een iets andere opstelling bijvoorbeeld? Ja, nou, wie berg kant is er uit. En dat is zo opvallend, want die is niet zo gauw nu wisselt. Maar ik weet niet wat er mee En daar is voor de paas Paul van de Oort. En, uh, en misschien, nou ja, waarschijnlijk gaat hij toch nog een verhaaltje doen. En uh, om, uh, maar geen Paul. Nou, er wordt een bal nu gespeeld. En over de kie, hetzelfde. De, de, uit.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 like an Egyptian En Walk Like an Egyptian. Ja, brengt ons ook meteen bij de evenementagenda van half vier. Dadelijk. Waarschijnlijk heb je daarin wel nieuws over de 30 van Zalvoort, Albert-Jan. Walk Like an Egyptian. Uiteraard. Dan kunnen ze uiteraard weer hun best gaan doen. Lekkere wandelen volgende week. Zaterdag in Zandvoorts. En zondag natuurlijk de Sequiren. Dus weer een mooi sportief weekend volgend weekend hier in Zandvoorts. En hier is Weelen.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 Met uh, Outlaw 1-1 dat was de nieuwe single van Welen.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 En wie ook aan stand voor denkt is koning Maxima. Want daar heb ik oranje haar heb nu. Want koning Maxima komt namelijk naar nieuw unicum. Hare majesteit koningin Maxima zal op 11 april aanstaande nieuw unicum bezoeken. De Forstin woont daar een congres van de internationale MS-federatie bij. Meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.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 Die begint om kwart voor elf en duurt tot vier uur. Het meeste afwisselende hardloopparcours van Nederland... vind je bij de Runnerswild Zandvoort Secquiren. Kwart voor elf die zondag, www.zandvoortscquiren.nl Een gigantisch mooi evenement. Runnerswild Zandvoort sequieren. Dankjewel Albert-Jan en ja inderdaad de sportieve schoenen weer. En lekker, lekker wandelen en hardlopen natuurlijk. Volgend weekend hier in Zandvoort een sportief weekend. De Walk of Life, hier is de Duitsfeeds. Zalvoort staat in het teken van de sport, sportief weekend. Met de 30 van Zalvoort, de omloop van Zalvoort. En natuurlijk de circuitrun. De runners world circuitrun. Vandaar dat we de single van de Duitsers juist voor je draaiden. Dat was de Walk of Life. Gevolgd door de nieuwe zin van Wolf. En die heet All Things Under the Sun. Het is tien over half vier. We gaan weer live schakelen met Sean uh, Lemmers. Hij is vanmiddag voor ons daar uh, aanwezig bij die wedstrijd... waar het o zo koud is langs de lijn. En of het al een beetje opgewarmd is op het veld... gaan we nu horen van Sean. Uh, Sean. Hey, ja, nou ze hebben allemaal heerlijke warm en heet tegen. En uh, ja, nou, de, eerste, de eerste minuut kreeg ze altijd een vrije trap te nemen. Net buiten de 16 meter...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 Gaan zien. Ja, ze zijn een aantal minuten dus bezig met de tweede helft op dit moment. Hoe is jouw eerste indruk van de tweede helft? Zijn ze wel beter bezig dan tijdens de eerste helft? Gretige. Gretige en betere pasers tot nu toe. En. Uh, en uh, de zon nu zit er tegenstander al tussen. Maar dan, dan is het wat wij hadden in de eerste helft: van uh, de bal raken. En dan ging je alle kanten op, behalve naar de goede persoon. En nu is dat andersom. Sanford is uh, ja, fanatiek. En. Uh,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 I'm De top 10, ja, die je eigenlijk niet eens af te kondigen. Nou, doe het bij deze toch eventjes. Dat was de Jorde, de singel van Poutewijn de Groot. Ja, wat is juist in de evenementagenda over dat uh, sportieve weekend van uh, volgend weekend, Albert Jan? Klopt, en ik wou nog even terugkomen op uh, de Zandvoorts Run op uh, zondag. We trouwens trouwens niet alleen gelopen uh, voor een uh, uh, medaille, om het zomaar eens te zeggen...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 Wishes come true. De voetbalwedstrijd vw sv Zandvoort. Hoe is het met de heren van SV Zandvoort, John? Nou, het staat nog steeds 1-0. En uh, die spel is er weinig gewijzigd. Het is nog steeds uh, niet een, uh, een aantrekkelijke wedstrijd van twee kanten. Niet. Ja, VW is natuurlijk hartstikke gelukkig dat ze met 1-0 voor staan. En hopen dat nou hoor. En staan meestal met 8-9 man achter de bal. En als ze eruit komen, dan weten ze er goed uit te komen.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 Turn up the sound system to the sound of Carlos Santana and the GMB's product. Get away from the refugees. The rich is getting richer nah. The poor is getting poorer see me and Maria on the corner Taking a ways to make it better mm. In my mailbox There's an eviction the letter Somebody just the East Coast. see you later Yeah Chola mamachola Now baby mamachola Now baby mamachola Now ...van min team hebben hier in Zandvoort. Je wordt toch lekker warm he, van deze muziek, Ik dacht het wel. Je de Santana en Maria Maria, een goede keuze van uh, onze luisteraar. En we hebben alle plezier gedraaid in dit programma Zandvoort op zaterdag. Zometeen het derde en laatste uur met uh, onder meer het uh, interview... ...met de sponsor van de Sequiren en verder uh, de vaste items. Zo, er zijn het dier van de week, het gedicht van de dag en nog veel meer. Graag tot zometeen na het nieuws en weer van 4 uur.